met het NOS Journaal. Van een deel van het land te bezetten. De Russen hebben volgens de Georgische overheid grenspalen neergezet net buiten de afvallige Georgische regio Zuid-Ossetië. Daarmee heeft Rusland zijn grens met honderden meters verlegd in het nadeel van Georgië. Het Georgische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt zeer bezorgd te zijn over de situatie. Met het verleggen van de grens komt een deel van een belangrijke oliepijplijn in handen van de Russen, zeggen de Georgiërs. Eigenaar van de leiding BP zegt dat het olietransport niet in gevaar komt. In Rusland is opnieuw een bommenwerper neergestort. De zeven inzittenden konden uit het toestel komen voordat het de grond raakte, maar twee van hen overleefden de val niet. De Tupolev bommenwerper had geen bommen aan boord. Het ongeluk gebeurde in het oosten van het land. Het is het zesde ongeluk met een Russisch militair vliegtuig in korte tijd. Waardoor het vliegtuig is neergestort is nog onbekend. Een Engelse uitgeverij moet de erfgenamen van Jozef Goebbels betalen voor het gebruik van citaten uit zijn dagboeken. Dat heeft een Duitse rechter bepaald. De citaten worden gebruikt in een biografie van Hitlers minister van Propaganda. De zaak was aangespannen door Goebbels' erfgenamen. De uitgeverij gaat in beroep tegen de zaak. En ook in Boston is de winter nu echt voorbij. Een gigantische sneeuwberg die in februari op een parkeerplaats werd aangelegd... is nu pas weggesmolten. Begin dit jaar viel er een recordhoeveelheid sneeuw aan de Amerikaanse oostkust. In Boston werd de sneeuw op een hoop geveegd... en zo ontstond er bij de haven een berg van zo'n 20 meter hoog. Het weer vannacht klaart het op en daalt de temperatuur tot minimaal 12 graden. Komende dag is het bewolkt en kan er een enkele bui vallen. Af en toe schijnt even de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Donderdag en vrijdag meer zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. zandvoort en zomerhit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 ja siento Nog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 Got me way over the sun